Dit is Een Uur Literatuur, een programma vol waarheid en menig wonder, wijsheid en de schone leerlingen en de reine dagkortingen. Een Uur Literatuur is een programma van Els van de Maritia Witte en Ben Lone. Aan dit uur gaan meewerken, genoemde personen en Willem van der Vrande en Fred Greven. Ja, en die zou hier om kwart voor zeven zijn, maar ik zie hem nog niet. Dus mijn hartje begint van boemer de boem. Boemer de boem, maar die zal <laughs> toch ook wel komen? Ja. Dat denk ik ook. Fred vergeet zoiets niet. Misschien is het, Nee, want hij heeft nog pas gemaild welke boeken hij zou bespreken. Ja, zo is dat. Dus, maar we kunnen dus alvast beginnen met van alles en nog wat. Hè? Met van alles en nog wat. Wil jij liefst het eerste of wil je het liefst eerst een muziekje? Willem geen mag kiezen. Geen muziekje. He? Nee, laat maar komen. Willem of geen muziek? Ja, want ik, heb, ik, want ik heb iets goed te maken. Willem begint. Willem mag ja, ik. Ja, begint. Begin. Ja, ja, ja. Want ik heb iets goed te maken. Ik heb iets goed te maken... Ten opzichte van jullie, en ik heb iets goed te maken, ten opzichte van de luisteraar. Want de vorige keer heb ik een, uh, een faux pas gemaakt door uh, met de deur in huis te vallen. Met een gedicht waarvan met name jij na aflopen je verbaasde over, waar gaat dit over, Wat is dit? En dat was om het woord potlood stijver. Van, Wat heb ik hier nou? Misschien dat je het nog herinnert. <lacht> In ieder geval, ik kom daar nu op terug en ik uh, haal in wat ik de vorige keer heb laten schieten. Oh ja, potloodstijf. Ja, ik herinner het me. Het ja. gedicht heet Marine. Mm -hmm. Het is geschreven door Bert Voeten. En bedenk een vader die uh, de pen hanteert om op te schrijven wat hij ziet in de tekening van zijn dochter, zijn kind. En waarom is dat interessant? Dat is interessant omdat die vader, die tegelijkertijd dichter is, naar de tekening kijkt als een volwassene. En als een volwassene interpreteert en ook als een volwassene eigenlijk commentaar levert op de manier waarop dat kind met die tekening bezig is. Um, een voorbeeld. Hij schrijft ergens een vis ligt in de hoek van de zee... op vinnen te wachten. Nou, je leest dan... dat die vader eigenlijk zegt... ja, kind, die vis is niet af. Zou je nou onderaan die vis niet eens afmaken? Terwijl het kind waarschijnlijk... die vis al lang vergeten is... en in een ander element... van die tekening bezig is. En daarin is je dus... en vader en opvoeder... maar ook dichter. Het... Uh, het volgende beeld dat ik nog even wil bespreken. Dat was waar eh, Ben vorige keer op vastliep. Maar geen gebaar komt uit hun lange matrozenarmen. Eindigend met. een potlood stijf, enzovoorts. Potlood stijf. Het kind tekent met een potlood. En heeft daar een figuurtje. Eh, tamelijk onbeholpen neergezet. En dat is weer commentaar van de volwassenen op het beeld van het kind. Aan de andere kant moet je zeggen dat die vader... met veel liefde de details van de tekening bekeken heeft... en weergegeven heeft. Marine werd voeten. Mijn dochter tekent een schip vol huizen en bomen. Matrozen staan er betoverd tussen. Ze weten niet of ze zich aan land...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 Vaarwel, proberen de drie matrozen. Maar geen gebaar komt uit hun lange matrozenarmen. Potloodstijf stijf staan ze tussen de bomen en huizen aan dek. Ja, ja, ja. En nou is het ineens een mooi gedicht. Ja ja, ja, ja, ja, ja. En nou is die tekening ook ineens volwaardig. Mm -hmm. Goed, dan nog iets. En dan ook dat hoort bij het invullen van dat wat ik de vorige keer heb laten schieten. Namelijk, aan het einde van de eerste uh, keer vroeg Els aan mij, uh, Gerrit Krol was net overleden, we hadden het erover, ja. van misschien kun jij de volgende keer een gedicht laten horen. Gerrit Krol is een bijzondere dichter geweest, moet ik inmiddels zeggen, die uh, met wiskundige nauwgezetheid de meest frappante, Humoristische wendingen in zijn poëzie aanbracht. En dit gedicht is natuurlijk. er een waarin je dat te horen krijgt. Het gedicht heet Herkenning. Gerrit Koll heeft het dus geschreven. En het luidt als volgt. Een pad en... Ik begin opnieuw. <lacht> een politieman te paard. deed mij van achteren denken aan een meisje. Nee, niet de man, maar het paard. Ik wist niet wat het meisje ermee te maken had. Niet meer naar over nagedacht. Maar later ontdekte ik het. Het was de paardenstaart. Ja. Natuurlijk, de paardenstaart was dat. Ja. Ja, ja. ja, dat is eigenlijk wel die verrassingen. Daar moet je altijd bij dat soort dichters... altijd wachten op de laatste regel. Mm -hmm. Liever nog op het laatste woord. leuk. En dat is leuk. natuurlijk heel mooi. Want je brengt een bepaalde sfeer... En dan ineens komt er toch een aha-erlevenis... waar je op dat moment beslist niet aan gedacht had. ben wel. Dat was wat ik de Ja, ik wou had. zeggen staart. Oeh, moed hou, En toen kwam jij met de paardenstaart. Ja, de paardenstaart. Dat was veel mooier. Goed, maar zo. misschien, ik heb iets gevraagd van Krol. Hè? Ja, ja. En dat heb jij ingewilligd. Ja. Nou ga ik nog iets vragen. Want de poëzieprijs is gewonnen door... Antoine de Krom, hmm. Antoine waar de Krom. niemand van ons ooit van had gehoord. Jij ook zelfs? Nee, niet nee, en nee, nee, nee, nee. En het boekje waar hij mee heeft, de poëzie bundel, moet ik natuurlijk zeggen, waar hij mee de overwinning in de wacht heeft gesleept, heet, en dat vind ik wel heel mooi, een grappige titel, Ritmisch zonder string. Ritmisch zonder streng. String. Wat een hoop R's zitten ja, daarin. Ja, ja, ja. En ik denk, ja. wat zou dit nu betekenen? Ja, dan zou je onderaan te maken krijgen met... Nu dat verplaatst in de tijd, zie ik af en toe uh, de opening van het programma De Wereld Draait Door. Daar word je helemaal niet goed van. En dan heb je hier weer die R. Ik laat dit door, maar tijd een keer in de microfoon blazen. <laughs> maar ja, misschien hij, kun hij. jij ons de volgende keer iets vertellen over Antoine de Kroms ritmisch zonder string misschien is het de moeite kun je wel vinden en op internet zweeg... kun je wel vinden op internet en to... kijk daar staat en... het al oh. uitreiking op stil. internet te volgen ja. en anders kunnen we het boekje voor jou wil ik best het niet. lijkt me wijs als ik nou zeg tegen jou ik beloof niks. Dat ja, is heel goed. En ik wil best bij de bibliotheek... zo vriendelijk zijn om voor jou een dichtbundeltje van die man te halen. Dat is toch niet te geloven. En dan zeg je toch nog, ik beloof niks. Dat is, is heel toch goed. toch niet te geloven wat heel ze allemaal goed. Dat moet je voor ook mij niet. wil doen. Uit, also, ze doet het niet voor mij, maar voor de luisteraars. <laughs> ja. Voor het programma. Ja. Voor één uur literatuur. Ja, nou, dat is nou. toch leuk of niet? Jazeker. Zo bij de tijd te zijn... Met Antoine, ik, vind, ik, moet tijd, ik wil het zeggen, Antoine Baudard. Hè, dat vind nee, ik dat moet je niet zeggen. Zo zeg maar de kom. Antoine de kom. Ja, dat weet ik. De, de kom. kom. Oh, hij heet helemaal de kom. niet. Oh, hij de is kom. Kroom, dan hij had ik het toch kom. eigenlijk aanvankelijk goed. Want ik zat me al te corrigeren de verkeerde kant. <laughs> het is een noem. kom. De kom. Ja, dat is waar. Uh, maar omigens. ik vind die naam Antoine zo verbonden aan Baudard. Ja, nou, vind ik. Antoine, dat roept Baudard op. Ja. Um, Charles Ducal. Charles Ducal. Ik heb daar in de tijd iets van gelezen. Nee, niet alleen gelezen. Die Wel, was ook nog een keer uh, in de nacht niet? van het gedicht. Ja? Ja, ja. Nee, vooraf. En dan de conclusie getrokken van... Laat maar komen. Laat maar komen. Dus die is een keer gast geweest in de nacht van het gedicht. Ja. En nu is die dichter... De Belgische dichter des vaderlands. Zo. Mm. So. ja. Dat is niet ik vond niet oh, Oké, okay. daar was ophef over. Er is over. inderdaad ophef over... ...omdat uh, Belgische dichter des vaderlands... ...wat, wat kan dat nou zijn? De, ja, de, dat weet ook niemand. De flaminganten zijn boos. Ja. Uh, ze vinden hem een soort verraaier. Wat, wat, wat moet nou een, een Nederlands sprekende dichter... Uh, met, ...met Belgitude? Hè? En, en uh, ja, dat is inderdaad ophef over ontstaan. En ik heb begrepen dat, dat een, volgend jaar... ...dan zal het een Franstalige dichter zijn... Maar kennelijk is dat dus een nieuw fenomeen, uh, dichter des vaderlands, dat bestond in België nog niet. Nee, dat bestond maar nog niet. Maar wel dichter des stads, want Joke van Leeuwen, ja. woont in die was de, de stadsdichter van Antwerpen. Ja. En dat is een Nederlandse. Stadsdichter in Antwerpen, en het is een Nederlandse, ja. Overigens hebben Fokken een Sukkenop op het thema des vaderlands ook uh, weer de deze variant. In verband met Sochi natuurlijk. Uh, homo des vaderlands. Ja, <laughs> met roze dat. De homo des vaderlands. Ja, nou ja, die moeten we dan ook maar kiezen die en naar we Sochi sturen. De homo des vaderlands. Oh ja, dat was de Chapin, was het, geloof ja, ik? Ja, maar die mag, mag niet mee. Ach, natuurlijk, Chapin. Nee, die mag niet mee, maar die zou dan in aanmerking komen. Nou, maar die heeft ook ergens een best gedaan, om zich wat dat betreft in de kijker te spelen. Nou, dat is ook heel goed, vind ik. Ja, ja. Heel goed, vond ik. Ja, ik vond al die initiatieven heel goed. En ik maar ben wisten ook... jullie dat ik de hetero van Kolen was? Nou, dat was ik graag. ja. Ja, nee, dat, bedenk, dat bedenk ik nu. Wanneer kom je dan eens een keer uit de kast? <lacht> nou, <lacht> <lacht> nou, die moet bij een keer dan gekocht worden oh. en in elkaar gezet. <lacht> dat is het probleem. Nou, dan hopen wij dat je dat gauw doet. ik ben In Tilburg is er ook, overigens ook veel te doen met poëzie deze week. Hè? Ja. Dat weten jullie misschien wel? Ja, in de vorst. In de vorst, ja. Daar ben ik gisteren geweest. Hmm, vertel eens. Bij uh, Ad, Haans. Ad Haans. Die ging vertellen over Nijho. Holt wil ik zeggen, maar dat is een heel andere Nijhoff. man, Nijhof, Willem Nijhoff, die zingt en danst, maar Nijhof schrijft. En die had een verhaaltje, een heel aardig verhaal over hem, over de oude en de nieuwe. En de, nieuwe, de oude is eigenlijk, moet je een beetje omkeren, eerst schreef hij heel conservatief, en later werd hij toch wat vrolijker. Nou, er was een heel verhaal, Leo Joosten vond het zeer, zeer goed. Ik vond het in het begin... wat tam voor mij. Maar ik was ook moe, dus dat scheelt. En vallen. Al ligt bijna haast... gauw je oogjes toe. Om even te rijmen en niet te lichten. Maar plaats kwam die helemaal los. En wat ik van die man wel geweldig vind... die doet alles uit zijn bolle hoofd. Hè. Ja, gedichten al, ook. Uh... Ja, al die gedichten, jongen. Hele lappen. Dat uh, het, doet hij allemaal mooie. uit zijn hoofd. Ik vind het mooie van Ad... Die is docent geweest. Aan Fontes. Uh, Nederlandistiek. Afdeling taalkunde. Toen hij solliciteerde. Hadden ze daar een vacature. En is als taalkundige binnengekomen. En die taalkundige. Had de taalkundige. Dat was stiekem. Eigenlijk. Had de poëet En die kreeg nooit de kans. Om zijn poëzie uit te dragen. Totdat hij met pensioen gestuurd werd. En voor zichzelf begonnen is. Mm. En zijn... poëziekant uh, uh, kant... komt nou uit de verf. En over zijn taal kun je hoor je niet meer. Nee. En hij heeft een mooie... poëtica geschreven in Leidraad. Een hele lange serie. Oh zeker. Ja. Waarin hij... Heeft hij ook te boeken zet. Uh, toch heel mooi uit de doeken doet. Uh, wat er allemaal... Uh, weten valt over, over, over de dichtkunst. Ad Haans. Ik herinner me trouwens ook... Uh, ...zijn discussie toen met Ted van Lieshout... ...waarin... Oh, ja. uh, waarin ja, ja, ja, ja, ja. ...over homo's oh, oh. gesproken... Ja. ...waarin uh, Van Lieshout... ...ja... De, de, ...de vrije vorm verdedigde... ...maar Ad Haans vond dat... Uh, ...nee, dat was helemaal niet... ...een vrije kunst, je moest toch wel... ...aan een aantal regels moest je je houden... Anders kon je niet van, van, van dichtkunst praten. Dat is de opvatting van Attaas. Ja, ik geloof Atta dat Atta jij die, de kantkoos van Van Atta die Attaas uh, heeft uh, het, uh, het aftreksel uit al die poëzie uh, in de series gezet. <huition> en dan krijg je regel 1, regel 2, regel 3. En wie al die regels beheerst, die beheerst de poëzie. Is gelijk een dichter... En als hij dan daarvan afwijkt en zomaar wat doet wat hij vindt. En dat was heel leuk. Want eigenlijk werd uh, uh, dingen steeds vrolijker. Hè? Die begon steeds meer het spel te spelen. Verlieshoud. Ook. verlieshoud van, ja, ja. Nee, of ook. Als ik zeg dat het een gedicht is. <laughs> ja, dat, dat is dan scherp op de nee, hè. Als ik zeg dat het een gedicht is, dan is het een gedicht, ja. meneer Haans. Ja. Nee, zei Nee, zijn nee. <laughs> nee. En meneer Hans, die zat eerst gewoon op het zitvlak van de stoel, maar op het laatst stond helemaal op het randje. Ja. Die zat helemaal op het randje. En Vliegzout werd steeds vrolijker. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar Nijhoff werd ook steeds vrolijker, na het einde van zijn dichterschap. Misschien, is, wel, is, misschien is dat wel een eigenschap. Tenminste, dat, je... dat heeft Abt. Ja, en ook minder vormvast of of ja, de vorm los? Ik, of, ja, ik dat, ben, dat kan ik niet beoordelen. Nee, ik bedoel, nee. ik bedoel bij, uh, bij Martinus Nijhoff heb je al te maken, dat is heel leuk, met uh, de tachtigers en het afscheid daarvan. En dan krijg je de, de, de Parlante, waarbij je dus terugkeert naar de meest eenvoudige taal die je kunt verzinnen om daar poëzie van te maken. En in die fase, met de voorkeur die Adhaas daarvoor heeft... kun je daar een heleboel zinnige dingen over zeggen. Maar zinniger is te zeggen dat dat ook een fase geweest is. En net zo goed als je de in de beelden de kunst, daar waren dat ook... zijn er intussen weer allerlei varianten en ingrijpende veranderingen gekomen... En dat hoort ook zo. Hmm. Het staat nooit stil. Hij droeg ook nog het gedicht voor wat Nijhoff in Goorle heeft geschreven. En wat wil volgens mij ook wel eens voorgedaan. Ja, ja. Op het Oranjeplein. Hè? Ja, ja, uh, de ja. ja, dat droeg hij ook nog. Reciteerde hij ook nog. We dus hebben dat toen, toen gebruikt gebruik bij de opening ja. van het uh, Oranjeplein. Ja. In zijn grote vorm. Dat we nooit meer terug zullen zien. Nou ja, kunnen een bommetje onder die fiets? Nee, goed. Maar het zei zo. En dat was heeft er, alles te maken. Hè? Was er discussie met, met Ad? Of, uh, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Hij presentatie. Presentatie. Ja. Nee, was hij belangrijk. de enige of waren er meer? Nee, dat is niet zo. De voorstad vol. Nee, nee, maar ik bedoel, uh, waren er meer? Oh nee, meer hij dichters. was de laatste. En wij waren, ook hun, wij waren om half vijf pas daar. Wat is voor het, het programma waar jullie het staatje hebben meegekregen? Was het een heel programma waar jullie alleen... Het ja, van hebben? Ja, want dat kwam zo uit. Ik kon niet eerder. Want mijn zonen waren thuis. En Leo had er eerst niet aan gedacht. Maar later wel. Toen waren we er om half vijf. Maar ja, toen hadden we een half uur lacht. Maar uh, dat was toch heel aardig. Met al die schrijfsels aan de muren en zo. Stond een heel leuk schrijfsel op de muur. Maar oh, wat ben ik slecht. Zoiets van... De Tilburger is net een pedaal, Emma, ja. Als je op, op je... Jij het? Als je hem op zijn tenentrap gaat, gaat er van boven iets open. Dan gaat het. Ja. <laughs> ik vind het wel heel Oh, die, heel ken jij, die kende jij al. Ja. Oh, ja, dat is helemaal lees, niks nieuws vandaag. Ik lees links en rechts ook wel een tenentrap. Oh, nou, dat vonden we wel. Dat, een val, leuke, de, hij, dat valt bij mij allemaal in de brievenbus. Ik oh, voel ja. uh, overigens dat Fred Geven uh, niet weet dat uh, het hier om zeven uur begint. Jawel, want hij schreef dat hij er om kwart voor zeven zou zijn. Daarom vroeg ik aan jou, wil je er ook op tijd zijn? Oh. Maar daarom kunnen we gezellig wat doorpraten over de poëzie, niet? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ja, nee, Niks dat, mis uh, mee. Dat schreef hij. Nee, alleen. maar ik dacht inderdaad even van... Uh, nee, het is goed dat ja, hij kan het zijn, vergeten ja. zijn, nee, het toch? Nee, ik denk even dat hij misschien inderdaad niet op de hoogte was van de tijd. Oh, ja, ja, ja. En staat er ook boven. Hè? Maar hij streef, ik ben erom, dacht ik, dat hij, streef, dat hij er om 18.45 uur 45 was. Ja, nou, nou ga ik ook twijfelen, Maritja. Jij maakt mij bang. Willem, misschien ter afronding van jouw onderdeel. Wanneer kunnen we de volgende leidraden tegemoet zien? Leidraden ligt bij mij klaar om opgemaakt te worden. Er ontbreken nog twee jaar. Bijdragen. En als ik die binnen heb, dan kan ik dat opmaak. En zeg binnen 10 dagen, 12 dagen, dan moet die eigenlijk wel in de brievenbus liggen. Oh, de deadline is bij jou ook een rijkbaar begrip? Is um, deze keer een rijkbaar begrip geworden, omdat um, 31 januari was de deadline. Mm -hmm. Omdat op 31 januari, uh, afgelopen vrijdag, uh, Marente de Moor kwam. En Norbert de Vries heeft daar een verslag over geschreven en dat moest erin. Mm -hmm. En dat komt ook omdat uh, nu uh, de literaire kring, de bibliotheek, Jan van Bezouw en uh, Buitelaar Boekhandel uh, de handen ineengeslagen hebben, er ineens een andere rigueur is. Ja. En om dat een beetje uh, in evenwicht te brengen, staan er nu een heleboel terugblikken in en een heleboel aankondigingen. Ja. En dat je denkt van, hoezo? Nou, ja, ja, want de was systematiek... er komt een leidraad uit... en een week, tien dagen daarna... is er een literair café. Meteen... Die is voorbij. Uh, ja, op die manier wel. Op die manier is die voorbij. Ik... Maar we proberen wel... om alle evenementen aan te kondigen... en alle evenementen te bespreken. Ja, ja. ja. Ik vond overigens mijn rente een mooi... Echt, Nou ja, Daar kunnen we misschien dadelijk ook nog eventjes over doorgaan. Ja. Misschien ja, na, dat de break, ik makkelijk over na de break. Hoe vond jij het? Um, jij was na de pauze weg, hè? Ik ben tot aan de pauze gebleven. En ik moet zeggen... Uh, twee dingen. En die heb ik ook teruggevonden... in het verslag van Nobert. Um, adequate vragen... van... Uh, Joost Minnaert. En... Een hele interessante manier van een inkijk geven in uh, waar ben je mee bezig. En dat had vooral te maken met het feit dat haar afkomst bijzonder is. Zij komt uit een echt artiestenmilieu. Ten tweede heeft ze bij wijze van spreken vanaf de geboorte geweten. Ik wil naar Rusland. En ten derde, ze schrijft los van het feit... Dat ze nog iemand in de familie heeft die schrijft. En probeer niet om daar een link te leggen. Want daar heeft ze de pest aan. Ja, dat heeft ze zeker. Maar daar heeft ze, maar daar heeft ze ook gelijk in. Ik bedoel, ze willen op haar eigen merites beoordeeld worden. Ja. Maar dat kwam er ook goed uit. En dan krijg je toch, overigens, verteld met veel te weinig mensen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja dat, ja, ook. dat ja, jij is was zo jammer. Rock, maar dat is zo jammer. Ja, want ik vond echt een hele goede avond. Want het avond. was een hele goede avond. Hele ja. interessante vrouw. Ja. En dat er maar zo weinig mensen naar zitten luisteren, is dat toch jammer? Is ja. gewoon jammer. Ja. Maar ja, er waren een aantal vaste, vaste klanten die waren na elders. naar elders. Die moesten of? kiezen. Dus, uh, Precies, er moet heel veel gekomen ja, ja, worden. Ja, je moet veel kiezen. Ja, er was ja. ook een uitvoering van uh, Carmina Burana. Ja. Van ik bedoel, Lode, dus ja En zo, zo blijven je tien op een gegeven moment uh, tussen twee stoelen hangen. Hmm. Ja. Hmm. ja. Ja, zo dat gaat dat. Ja. Want ik zou je zeggen, ik had. Uh... Ja, ik zal jullie even voorlezen. Want ik was nou heel zenuwachtig toen jij dat zei. Hmm. Of ik de verkeerde tijd had, maar hier staat. Hallo Els, dat betekent inderdaad, dat ik op 3 februari acte présence zal geven vanaf ongeveer 18.45 uur. 45. Dat sluit elk misverstand uit. Ja, ja ik denk nou, dan word ik zo zenuwachtig, daar zit ik dan de hele tijd aan te denken. Ik denk, ik heb iets fouten. De luisteraar zal begrepen hebben dat uh, Els de Een tablet uh, voor zich ja. heeft genomen. Ja. ja. Het uh, is hypermodern hier onze. Ja, maar elf. dan heb je ook alles wat daar bij de hand staat. Heb je alles bij de hand. He? Nou, ik zou je zeggen, ik, ik heb hem meegenomen. Het ik zie nog veel oh. mensen lopen, maar dat zijn stommeriken natuurlijk. Die lopen zonder zo'n ding. Nee. Ik bedoel, ja? je hebt mensen in de buurt die lopen met twee honden, mm -hmm. smorgens. Dan heb je dames je met één mannen? hond. Ik loop vaak helemaal alleen. Maar als ik dan iemand tegenkom, dan verontschuldig ik me dat ik mijn hond thuisgelaten heb. Ja, ja. En, en je telefoon. Ik heb nou ontdekt, ik neem voortaan mijn tablet mee. Ja. Maar die heb ik niet, die moet ik van mijn vrouw lenen. En ik weet niet of ik hem krijg. Nee. Dat is niet dus zeker. zou wel bang zijn nee, dat je, je hem doen, verliest. En... Dat is niet zeker. Je moet gewoon een oortje in doen en hard op praten. Een vriend van mij die vertelde van mijn vrouw s'morgens morgens om half zes. Dat denken is onder de dekens. Waar komt dat licht vandaan? Ja hoor. <laughs> nou, maar ik zal jullie vertellen. Maar dit ding had ik meegenomen niet om te patsen. Patserig te zijn. Maar hij deed het niet. Oh. En ik ben toen naar Stefan gegaan. En die, die heeft hem gereset. Reset en dan... Het. En toen deed hij het weer. Nou. Dus dit is de oorzaak oh, van mijn... Belgische start. Ja. Nu gaan we worden naar de een muziekje. Eruit. Ik stel voor dat we voor <laughs> hem dat uh, uh, muziekje spelen. Ja. Nou, ik zal jullie vertellen wat ik heb meegenomen. Dat moet eventjes verteld worden, vind ik. Kennen jullie... Ik neem aan van wel, want ze is toch wel een beroemd zangeres. Tania Cross... Ja, zeker. Die naam, die naam. Ja, zeker. Nou, een belangrijk zangeres. En ze is niet alleen een prachtige zangeres, maar ze is ook een leuke, warme, gezellige vrouw. En die leuke, warme, gezellige vrouw die heeft bedacht dat zij wel eens een keer popmuzikanten uh, muziek wilde laten maken en dat wilde. Bob Siemerman die heeft het niet gearrangeerd met een ander, geloof ik. Ofwel, dat weet ik niet meer. In stijl dat zij dat zou zingen. Dus een beetje de popachtige muziek samenbrengen met de klassieke muziek. Nou, daar heb ik voor mijn verjaardag een cd'tje van gevraagd van mijn zoon. En dat heb ik beluisterd. En toen dacht ik, kom, laat ik eens reclame maken voor Tanja Kros. Dat mag wel in deze studio. Ja. En drie... Neem, heb ik drie liederen uitgezocht... die een beetje in de tijd zijn. Het eerste is... Nou, ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Van Huub van der Lubbe. Van de Dijk, weet je wel. En toen ik de, de, de eerste regel las... Dat heet Voor Geen Goud, heet het lied. En ik las... Wat doe je met juwelen? Wat doe je met dit? En toen dacht ik gelijk aan de oude liedje. weet je wel, Ik heb geen geld en geen juwelen. Ik denk, nou hij heeft een beetje gejat van de idee. Maar goed, dat valt toch wel mee. Nou, dat is het eerste lied wat nu... Het is trouwens het enige lied met een Nederlandse tekst. Oh. Spinvis heeft ook muziek ervoor gemaakt. Die vind, die vind ik eigenlijk heel mooi. En wat ik ook heel leuk vond, maar dat was te lang of mooi wel vond... ...van Lucky Fonstedelle. De Kennen jullie ook Lucky Fonstedelle? De nee, nee, dat niet. Oeh. Maar gelukkig... ...gelukkig... ...onze techneut kent hem wel. Ja, dat is een, ik vind het een hele ik grappige je jongen. Niet meer komen. Een hele je grappige jongeman. Dat? dat moet je wel wat lezen. Ja. <laughs> hele grappige jongeman... ...die muziek maakt dus, dat mag duidelijk zijn. En die heeft is een paar jaar geleden alweer... ...geloof ik, was hij vaak bij... ...De Wereld Draait Door... ...en daar maakte hij dan een muziekje... Maar die maakt die mooie muziek. Maar die heb ik niet, want dat duurde vijf minuten en zoveel seconden. Maar nu gaan we dus naar Huub van der Libbe, Lubbe. Voor geen goud. Oh, voor geen goud. Je als iemand van je houdt. Geen edelsteen die mij verrukt. Geen schat die mij verwart. een parel maar waarmee dat lukt. Als is een Wie er mijn lief wil worden doet beter maar gewoon. Ik ben niet zo te poren voor uiterlijk vertoon. Je hoeft niet dik en duur te doen. Verras me voor mijn poort. Met wat verwelkte bloemen. Maar wel een goed hart, en man kan nog zo. Een uur literatuur. Nou, we gaan verder met, met de recensie. We halen hem wat naar voren, zodat hij alvast niet in de knel komt... ...en we dadelijk weer gewoon onze literaire nieuwtjes uit kunnen wisselen. Ik ga recenseren. Rachel Joyce. Waarschijnlijk spreek je dat eerder Rachel uh, Joyce uit. Het is een Engelse. De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry. Cargo, Amsterdam, 2012... Uit het Engels vertaald door Janneke Zwart. Het is de unlikely pilgrimage of Harold Fry. Heb je het in het Engels gelezen? Nee, ik heb het in het Nederlands gelezen. Oh. De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry heb ik niet van een recensie, maar van een persoonlijke aanbeveling. Pa, dit boek lijkt me wel wat voor jou. Ik kende de auteur nog titel, maar toen mijn oudste dochter een korte samenvatting gaf, ging er wel een belletje rinkelen. Een man zegt tegen zijn vrouw dat hij een brief gaat posten en vervolgens, op weg naar de dichtstbijzijnde brievenbus, besluit hij stante te peden de brief persoonlijk te gaan bezorgen. Te voet, duizend kilometer noordwaarts. Aan een vrouw die twintig jaar geleden korte tijd zijn collega was. Queenie Hennessy. Ze heeft hem een afscheidsbriefje gestuurd, want ze ligt in een hospice, ze is stervende. Hij stuurt haar een briefje. Ik ben onderweg, hou vol, blijf in leven. Had ik het boek toch gelezen, maar het was in 2012 uitgekomen, zo recent nog, en ik wist, nee, heb ik niet gelezen. Misschien was er iets blijven hangen van een recensie. Of was het geen belletje dat ringelde, maar een klok die luidde? Deze gedachte kwam overigens pas toen ik aan het boek bijna uit had. Er zijn diepe reminiscenties aan de Pilgrim's Progress van de predikant John Bunyan dat hij schreef in de gevangenis in 1675. In Nederland kwam de eerste vertaling in 1682 uit onder de titel Eens Christen reizen naar de eeuwigheid. Merkwaardig dat in beide vertalingen van het eeuwenoude boek en het hedendaagse, de woorden pelgrim of pelgrimage wegvertaald zijn door het vlakke woord reis. Ja, ja dat is Merkwaardig hè. Aanvankelijk is het ook een reis die Harold Frey totaal onvoorbereid onderneemt. Als hij s'avonds vanuit een bed- en breakfast zijn vrouw Maureen opbelt om te vertellen wat hij aan het doen is, is de verbazing totaal. Harold Frey is een half jaar met pensioen met 65 jaar uitgestapt. Hij heeft nooit verder gelopen dan vanuit de voordeur naar de auto. Ouderwets als hij is, loopt hij altijd een pak met stropdas en daaronder heeft hij geen wandelschoenen aan. Hij heeft niets bij zich, behalve zijn portemonnee met pinpas, niet eens zijn mobieltje. Het is voorjaar in Mary England, als hij vertrekt vanuit de kustplaats Kingsbridge en Devon naar Berwick upon tweed nabij de Schotse grens. Achterin het, achter het boek staan de plaatsen, de route die hij door Engeland volgt. Op het Europese vasteland kennen we de voettocht naar Santiago de Compostela. Veel mensen ondernemen de tocht op een scharnierpunt in hun leven. Soms bij een burn-out, soms na een mislukt huwelijk, soms na de pensionering. Iedereen weet dat je goed voorbereid moet zijn. Je moet getraind hebben, zeker u getraind zijn. Want anders is de onderneming tot mislukken gedoemd. Dit is voor een groot stuk het relaas van Rachel Joyce. Wat een naam voor een debutant. Hallo, James Joyce. Harold heeft een paar kilo, na een paar kilometer al blaren. Het zal lang duren voordat hij overweg kan met zijn pijnlijke voeten en benen. Maar dankzij een groot geloof, een geloof dat bergen verzet, houdt hij vol. En dankzij de mensen die hij ontmoet, tot zijn en onze verbazing zijn er nog goede mensen... die een mens helpen die dat nodig heeft met raad en daad, met een glas water, met een boterham, met verzorging, met onderdak. Harold Fry is een verlegen introverte man, overal bang voor. Het is prachtig om te zien hoe hij zich tijdens die voettocht ontwikkelt. Maar waarom is het in zijn hoofd gekomen om zoiets te ondernemen? Dat is een lang verhaal en Rachel Joyce vertelt het ons. Letterlijk gaandeweg komen we het nodige aan de weten over het leven en de persoon van Harold Fry. Over zijn vrouw, over een huwelijk dat twintig jaar geleden tot stilstand is gekomen. Over een enige zoon, over Queenie, die nu stervende is en die een beslissende rol heeft gespeeld toen zij Harold's collega was, maar plotseling ontslagen werd en uit het zicht verdween. Wat is er allemaal gebeurd? Het is zo pijnlijk, even pijnlijk als de voeten van Harold, zo pijnlijk dat het slechts stukje bij beetje verteld kan worden. Het is lange tijd verdrongen, maar tijdens die 90 dagen die de tocht zal duren, komt het allemaal naar boven. Op een gegeven moment, op twee derde van de reis, krijgen de media lucht van Harold's onderneming. Er verschijnt een artikeltje in de plaatselijke krant, het bericht wordt overgenomen door de landelijke kranten, de tv besteedt er aandacht aan en ondanks zichzelf wordt Harold Fry een fenomeen. Hier duikt het woord pelgrimage op. Men duidt Harold's voettocht als de 21ste, 21ste eeuwse vorm van pelgrimeren. Fietsen of lopen tegen kanker voor het goede doel. Er ontstaat een groep die met hem meeloopt. Er komen t-shirts met het woord pelgrim. De commercie haakt erop in, etc. cetera, Het hele circus. Mooi hoe Joyce hier een loopje neemt met die perverterende acties voor het goede doel. Harold is er de man niet naar om zich te verzetten. Wie is hij om al die vogels van diverse pluimage af te wijzen? Dit is trouwens een sterke eigenschap van hem, niet oordelen, accepteren dat mensen anders zijn. Maar op een gegeven moment kan hij toch alleen het laatste stuk van zijn tocht voltooien. Het sterke van de roman is dat er geen melodramatisch slot komt, de ontmoeting met de stervende Queenie is realistisch getekend. Voorafgaande aan deze roman las ik James Salter, Alles wat is. Ik stoorde me aan de pretentieuze titel. Nu ik de onwaarschijnlijke reis van Harold Fry gelezen heb, een prachttitel overigens, vind ik dat Rachel Joyce inhoudelijk veel meer te bieden heeft dan Salter en dat Alles wat is geen onwaarschijnlijke titel geweest zou zijn voor deze moderne pelgrimage. Bij James Salter scheiden de mensen alsof het niks is. Bij Joyce blijven Harold en Maureen elkaar trouw, ook als het huwelijk al twintig jaar dood is. Tenminste, dat leek zo, maar onder de as smulde nog iets dat door de pelgrimage weer gaat opvlammen. Eindgoed al goed, een draak van een melodrama op de loer, ik weet het, maar toch verliest Joyce nergens haar geloofwaardigheid. Althans, dat vind ik. Lees deze debutant Rachel Joyce, geboren in 1962 die haar loopbaan begon als toneelspeler bij de Royal Shakespeare Company, daarna voor BBC 4, Radio 4, hoorspelen en documentaires maakte. Het is een ontroerend boek, diep menselijk, pijnlijk op een gezonde manier, een boek dat je zal bijblijven. Het was voor mij een voortreffelijk begin van een nieuw jaar lezen en schrijven. Of zou dochterlief mij een hint hebben willen geven? Dit boek lijkt me wel wat voor jou. Zou dat een hint zijn om uit mijn stoel te komen en te gaan lopen? Naar Santiago, naar Rome? Ik zal het daar eens vragen. Naar <lacht> ja, de brievenbus om te beginnen. Ja, naar de brievenbus om te beginnen. Ik Naar de brievenbus om te beginnen. Ja, inderdaad zeg. No, no. Nou, nou. Maar jij hebt het boek, merk ik, met grote... Met groot genoegen gelezen? Ja. ja. Met groot genoegen. Wat oude boek was het heel recent. Twaalf. 2012. Oh, 2012, ja, dat is echt een recent boek. Ja. En uh, er is al een, uh, dat was een debuut van die, deze Rachel Joyce. Hm. En er is al een volgende. En dat wordt zo mogelijk nog lovender uh, besproken. Ja, echt... ja. Hoe weet we, jij we dat in 62 geboren? Internet. Is. Zo mogelijk. Ja. Nou ja, of was het in Engeland als lovende? Ik boek? heb, uh, omdat ik ja, ik wilde wat achtergrond over deze debutanten. Dan ga je dus naar internet. Ja, en dan kom je dat allemaal tegen, die gegevens. Met foto en alles, en dan naar een op. En dat er al een nieuw boek is gekomen. En daar worden al vergelijkingen gemaakt. En dan wordt gezegd, het is nog beter. We hebben hier weer een schitterende auteur. Nou, mooi. Engeland zit er vol mee vol. Oh ja, het is ongelooflijk. Is het Joyce, net als James Joyce, o y c Ja, ja, ja, ja. Nee, maar ik had uh, de titels even opgezocht uh, van de boeken die Fred Gever zou gaan behandelen. Ja. En daar zijn ook uh, verschillende boeken bij waarvan je denkt: oh, verdomme, die moet ik lezen. Eén daarvan is bijvoorbeeld Stefan Hechtmans. Ik weet niet of jullie naar uh, Buitenhof hebben gekeken afgelopen zondag. Nee. Mm -hmm. En daar was dus een schrijver. Ja. Wat bijna nooit gebeurt, geloof ik, in dat programma. En, en die man die heet Stefan Hechtmans en die heeft geschreven Oorlog en Terpentijn. Uh, over de Eerste Wereldoorlog. Ik had een neiging om, om de televisie uit te zetten. Ik dacht, ja, weer zo'n verhaal... Over de, tweede, of, over de Eerste Wereldoorlog. Logisch natuurlijk, in de, dit jaar. Maar uh, ik had... Een beetje gezworen om niet meer over oorlogen te, te weten te willen komen. Omdat er al zo ontzaglijk veel ellende is, nog steeds. Maar toen kwam daarop in Stefan Hermans, een prachtig man om te zien, sowieso. Dat is al leuk. Ja, fantastisch. Een, een, een oudere man met een prachtige kop. En die wist geweldig te vertellen over het boek wat hij had geschreven. Uh, en dat uh, gaat over het verhaal van zijn vader of grootvader. Dan ben ik het even kwijt. Ik denk zijn vader. Grootvader en vader. En mijn uh, grootvader heeft dan. Dat horloge. De, de, de, de Eerste Wereldoorlog natuurlijk meegemaakt, dat kan mm. zijn vader niet zeggen. Is, ja. En, uh, en hij heeft dat op zo'n manier, hoe, hoe zo'n zo jongen uit het platteland, die, die, die weinig te kiezen had eigenlijk, uh, behalve de keuze of ik word priester of ik ga uh, in dienst, als ik een beetje hoger op wil komen, ja. en voor dienst had gekozen. En hoe zo'n zo zo jongen uh, dat, dat, die hele oorlog heeft ervaren en... Uh, wat zijn medewaardigheden waren. Maar deze man die sprak daar zo, met zoveel liefde ook over, over. Over die man. En over dingen waar hij zelf niet meer in geloofde. Maar die, die zo helemaal in die tijd paste. En, en alle begrip uh, voor die grootvader. En heeft er een prachtig verhaal van gemaakt. Uh, ...ik kon ook geweldig vertellen... ...een stuk beter dan ik nu doe. Nee, je doet goed. <laughs> ja, ja. Nou, nee, ik vind het jij Nee, ik vertel. Helaas uh, zijn, zijn dit thuis mij... ...een beetje ontschoten. Nu ik aan denk, denk uh, hoe zat het ook weer precies? Maar jij had het over een horloge. Nou ja. Ja, uh, dat is waar. Ja, ik het weer, zijn ja. grootvader heeft een paar schriftjes nagelaten... ...waarin hij zijn ervaring heeft opgeschreven... ...over die loopgravenoorlog. Ja, want dat het is een eigenlijk. vreselijke oorlog die de Belgen hebben meegemaakt... ...en wij niet. Ja. Uh, en... Hij had op een gegeven moment zijn gouden horloge gegeven. En toen hij twaalf jaar werd. Toen hij twaalf, werd. twaalf jaar werd. En hij nam het in ontvangst en liet het uit zijn handen vallen. Oh en het nee. barstte in het stukken uiteen. Ja. Het was, een, een, het was in, sinds drie generaties in de familie. En het ja. was eigenlijk het enige kostbare stuk wat ooit in de familie was geweest. En, en het was verpand geweest en het was weer teruggenomen. Het was weer verpand geweest. En, <laughs> en, en, en nou ja, dat horloge dat had dus een geschiedenis op zichzelf. Ja. En, um, nou had hij het op een gegeven moment van zijn vader, die had dat geloof ik bewaard, die had die al die stukjes bewaard, zijn vader leeft nog, dat moet ook een hele ja. oude man zijn. En uh, nou, dan zouden ze dat eindelijk laten repareren, werd het naar de horlogemaker gebracht en die is het kwijt. Ja. Oh nee. <laughs> ja. Ja. Ja. Die kan het niet meer vinden. Het o, goeie goeie ja. En nou beschouwde hij dat boek. Dat hij nou geschreven heeft, ja. Als, het, in uh, het, het in elkaar zetten van het uiteengevallen kwijtgeraakte horloge, een eerbetoon aan zijn grootvader. Ja. Uh, dat was dus de, de, het verhaal van, van die Stefan Hertmans in Buitenhof. Ja, prachtig verhaal. En een de prachtige man. Een prachtige dat man ook. die ook fantastisch kon ja, vertellen. Ja, ja, ja. En de... hoe kwam hij in Buitenhof terecht? Onder welke titel? Mm -hmm. Alleen voor dat ja. boek? Of werd nee. hij even band gebracht met de eerste wereldoorlog? Ja, er werd oh, ja. gezegd, we gaan de komende tijd heel veel, vanwege dat 100 jaar geleden is dat, dat begon, ja. gaan we heel veel lezen en zien over de Eerste Wereldoorlog. Nou, daarom hadden ze Stefan Hertmans oh, uitgenodigd. Ja. ja, dat is een hm. hele logische die, reden. Uh, ja. Ja. En hebben jullie ook soms gekeken naar die serie van, uh, hoe heet onze schrijver ook weer, die ook in Goorl is geweest. Vijf jaar na de oorlog, dat is dan de Tweede Wereldoorlog. Geschiedenis van vijf Wat jaar na... je het na... mak bedoel je? Nee, nee, nee. nee? Um... Geschiedenis van vijf jaar na ja, de oorlog. Was een zijn woorden, geloof, oh, ja, zijn worden geloof ik zeven uitzenden. ja. Ik heb er een klein stukje van gezien. Ik heb we het hebben opgenomen. genomen. Uh, ja, bij Boslus. Bij Boslus gezien. Ja. Andere tijden. De, ja. De, de, de man die daar het programma lange tijd heeft geleid. Hoe ja, hij en weer? bedacht. Bedacht. Ja. Nou, we komen erop. We komen erop. We maar vinden, dat ja. hebben jullie niet gezien. Nou, dan moet ik aanraden, jullie aanraden om naar te kijken. En het schijnt geweldig te zijn. Weet hmm. je wat, wat Fred mij aanraden om te zien op de BBC... Uh, gepresenteerd door Jeremy Paxman... Ook een serie over de Eerste Wereldoorlog. En, en inderdaad, geweldig zeg. Ik heb, ik heb nou één aflevering gezien, dat zijn er ook weer diverse. Mm -hmm. maar, uh, en de Jeremy Paxman van... Ja, uh, ja die, die stevige ja, ja, ja, ondervrager. Die, stoor... die, die, die, die, die, die uh, altijd politici op de grill uh, oh, legt. Die, en, ja. En, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Nee, ik dacht even aan die man van, uh, van, die, van die auto... Uh, ik bedoel nou even... toch niet David Dimbleby, hè? Dat is nee, nee, nee, nee, nee, je hebt, je hebt, je hebt zo'n heel bekend programma... wat jij ongetwijfeld ook wel eens per ongeluk hebt gezien. Uh, een Engels programma wat uh, over auto's gaat... en over stoere mannen die heel hard in auto's rijden... en die naar Australië gaan of naar de Alpen. Nee, nee. En ik, ik dacht dat daar ook een man was die zo heette. Maar Jeremy Paxman die komt ja. waarschijnlijk daarom bekend voor... dat hij uh, altijd die... Nieuwsuren die en, en de politiek ja. en alles. Dus dat boek is een grote aanrader. Ja, dat staat ook wel op mijn lijstje. Dat wil ik wel gaan lezen. Stefan Hertmans, uh, IJstijd, nee, hoe heet het? Oorlog en Terpentijn. Oorlog en Terpentijn, ja. vind ja. ik ook wel een Oorlog mooie titel. Oorlog en Terpentijn. En wat heb je nog meer opgestoken van die titels? Nou, verder... Uh, Timur Vermes, ik weet niet of jullie... Vermes? Uh, dat is Het is, is een Duitser... Nou, het, het, het valt ten eerste natuurlijk op dat het voornamelijk Duitser of Duits... Uh, ongehaakt is. Ja, Aangehaugd is. Scherfers zijn. Zoals bijvoorbeeld, dat zeggen jullie misschien wel... maar ik dacht, hé, hey, wat is dat voor een merkwaardige naam? Het is een Nederlander, André Kloekhoen. Oh, die is heel beroemd. Dat is een Fransman, hè? He? Nee, die is een Nederlander. Van de Utrechtse universiteit. En die, weet je waar die altijd zo'n ruzie mee zorgt? Ja, echt. Met die psycholoog die zelfmoord heeft gepleegd... op enig moment. Maar ik weet niet meer hoe die heet... Die heel erg altijd voor de, voor de televisie was. Met allerlei äh, statements en onderwerpen besprak. En nou, zeer populair was. Maar dat is misschien al wel acht of negen jaar geleden. En hij was daar altijd mee aan het... Hij was zijn opponent eigenlijk. Hij mm -hmm. zaagde een beetje de poten onder die stoel vandaan. Van die goede man die nu do dus dood is. En dat was die klukkoe. Ach. Oh, ik dacht dat het Fransman was. André nee, Koen. want ik weet verder niks van dat boek. Nee, maar, dat maar het is een weet... Nederlander. Ja, ja. Het is een Nederlander, Aan de Universiteit van Utrecht oh, ja. zat hij samen met... Nou, als ik die naam weer te binnen schiet, weet je zeker wie ik bedoel. De algehele geschiedenis van het denken. 1270 pagina's. 1200? 1270. Oh, dat ga ik alvast nooit lezen. <laughs> um, fantastisch boek. <laughs> Fantastisch boek. Dat is in ieder geval... Uh, de mening van Fred. De, de algemene mening. Nee, ik heb het op internet opgezocht. en Ik kwam me wel vaak bekend voor. Het heeft ongetwijfeld, onlangs ook in de RC, is dat becommentarieerd. En dan Hans Vallada in Mijn Vreemde Land. Had hij ook, maar dat hoor je allemaal volgende keer als hij hier is, waarschijnlijk. Ik ken alleen maar van hem de titel Kleine Man. Was nu. ja. Mm -hmm. Ja. En, uh, maar ik wist niet dat Hans van der echt een, to een totale uh, uh, alcoholisme verzonken was uiteindelijk. En nauwelijks meer, uh, nauwelijks meer uh, in tot staat iets tot komt. iets, uh, tot wat dan ook. Dus, dus, dan heeft Daar heeft die... iemand een boek over geschreven, misschien... er wordt besproken in uh, boekencultuur. Over, uh, over uh... auteurs en alcoholisme. Ja. Daar wordt een serietje genoemd. Die uh, wel uh, zes schrijvers en een drankkast. Oké, oh, Dan komt, uh, hij, komt uh, Stefan... Uh, Olivia Leng. Ja, die een oh, ja. boek over grote schrijvers die de fles niet schuwden. Ja. Nou. En daar komt uh, Hannes van... Nee nee, nee, nee, nee, oh, het zijn niet. allemaal Amerikanen. Oh ja, nou. ja natuurlijk. Ja. Dorst krijg anyway. je niet van Lengs boek, eerder de koude rillingen die oh. bij een kater horen. Ja. ja, dus Van Lada ja. was ook zo'n uh, drinkenbroer. Mm -hmm. Ja, ook helemaal aan lachenbal geraakt. Ja. Maar uh, goed, dus het, het leek mij nogal wat wat hij hier. Uh, nou, ik verheug me Aan erop. titels had ik dat ook gevraagd. Ik dacht nog, ik hoef eigenlijk nauwelijks. Ik vind het interessant om een beetje te weten waar ze die boeken over gaan die hij gaat behandelen. Sommige komt in bekende ja. vorm, omdat je er recenties over hebt gelezen. Maar ik dacht nog, nou, daar heeft hij waarschijnlijk maar meer dan een uurtje voor nodig om dit allemaal ja, te behappen. Ja, daar kan je Fred ook makkelijk voor alleen plannen. Ja, ja, dus als hij komt, wil komen de, week, de maand hierna, zal ik Letitia vragen of zij op wil schuiven. Want met twee, dat is te veel. Ja. Maar misschien wil hij wel een maand overslaan. Ik zal hem wel uh... als een jasje trekken. Voor een volgende ja. keer, ja. Ja, want zijn er toch veel mensen verslaafd aan iets, hè? Nou, weer die Simon Hofman. Oh, ja. Oh, ja. hebben jullie die film ooit gezien van Truman, Truman Capote no. toen hij die speelde? Oh, dat moet dat je was... mij niet vragen, heb je die film gezien? Oh, nee, jij gaat nooit naar de film. Nou, dat was een grandioze film. Oh, echt grandioos. Maar nu gaan we eerst naar muziek. hè? Ja. Dat lijkt mij heel erg goed. Nu gaan we dus wederom naar de crossover van Tania Cross... En uh, de muziek en de tekst zijn van Mario Fonse. Ik heb nog nooit van die muzikant gehoord. En Neuza de Toledo Matuoka. Of Matuoka, hoe je het dan ook maar de klemtoon legt. Ja, dat uh, leidt ons naar de laatste minuten van dit uur literatuur. We kijken even terug op een zeer geslaagde avond van de literaire kring met Marente de Moor. Wat een prachtige naam, zei Joost ook terecht, Marente de Moor. Ja, um, ja dochter van Margriet, hoewel ze daar, uh, dat is dan een beetje haar lot... Ze, ze zegt, ja, als ze het geweten had, had ze een andere naam gekozen. Maar ze was van plan maar één boek te schrijven. <laughs> en waarom dan niet Marente de Moor? En, maar toen kwamen er nog meer. En nu nou moet ze dan altijd een uit, en uitleggen dat zij een dochter is van Margriet de Moor. Woont ze wel in Nederland? Ze woont ja. uh, in Vaals. Ze woont uh, dicht bij het drielandenpunt. Hmm. Hmm. Ver, ver van de bewoonde wereld. Ik dacht dat ze het zei dat ze daar... Ja, ze heeft daar heel, heel veel columns over geschreven, over dat leven daar. Maar ik nou, dacht dat ze dan weg was. Oh, dacht ja, je dat, nee, dat ze weg was? Maar dat doet er ook uh, niet toe waar ze was. Ze mogen. is daar tien jaar geweest, oh. in Rusland. Ja. Daar werd ze, ze correspondent. Ging ze als freelancer uh, stukjes uh, schrijven. Uh -huh. Dat is trouwens ook haar eerste boek geworden, geloof ik. Peterburgse vertellingen. Ja. Ja, en... Uh, ze was uh, aanvankelijk uh, zeer gecharmeerd uh, door de Russen... maar uh, nou ja, sinds Poetin uh, ziet ze dat echt niet meer zitten daar. Uh, ze, noemt, ze noemt de Russen homofoob, xenofoob, racistisch. Mm -hmm. uh, naar, naar. En dat meende ze ook? Ja, dat meende Heel ze ook. Toch? Ja, zat denk ik een paar autobiografische persoonlijke tintjes in... want ze was getrouwd met een Rus. Mm -hmm. uh, vervolgens gescheiden. Mm -hmm. En, en uh, ja... Ze vertelde over, over haar ex-schoolmoeder dan. <tankt> toen het ging over, over dat, dat de Russen zich massaal hebben bekeerd tot de Orthodoxe kerk. Nou, daar ging de kwast overheen. Zonder enige vorm van, van scholing, instructie, Kategezen, technisch gezegd. En, en uh, ja, en ze waren weer gelovig en ze gingen weer naar de kerk. En toen die moeder een keer in Parijs kwam, <tankt> dat, ja, dat vond ik wel grappig. Ja. Toen in een, uh, misschien in de Notre Dame. Toen, uh, toen zei ze: Hé, hey, uh, ze hebben hier onze god hangen. totaal in shoe, totaal in manul. En dat is allemaal, uh, loopt allemaal. Het is vooral Russisch, zegt ze. En het is vooral Orthodox. En de kerk, nou ja, wat wat je kerk noemt, maar. Uh, Nee, ze had, ze had geen hoge pet op van de Russen. Die nee. worden te gemakkelijk gemanipuleerd door Poetin. Die weten op welke knoppen hij moet drukken. Trouwens, als je gisteravond dat programma zag van Jelle Branskorsiës over Achter Sochi. Hoe, hoe daar de mensen die hij aanspreekt over Stalin. oh god, god, god. Het nee, ja. is toch verschrikkelijk. Ja. Um, ja, die hebben ook echt geen benul. Hè? Nee, die hebben geen benul. En Ludmila Ulitskaya, die een roman heeft geschreven, die zegt... Die geeft als uh, kenschets van de Rus, ze hebben geen zelfrespect. En daarom kunnen ze ook de anderen niet respecteren. Ja, ja. Dat is toch ook een, een typering, hè? Ja. Oh, ja, nou goed, we zijn uh, aan, aan het, het eind van ons uur literatuur zonder Fred Greven. Die zien we dan wel een andere keer. We hebben Dat hoop ik wel, ja. Willem... Wachten op Fred Greve. Wachten op Fred Greve, laten we het zo noemen. En de, uh, de volgende keer. Bedankt op Fred. voor het luisteren. Tot de volgende maand, want dit is een maandprogramma. Tot begin maart. Ja, het is nu februari.